De Duitse bondskanselier Merkel heeft forse kritiek geuit op de Russische president Poetin. In een Duitse krant zegt ze dat Poetin een anti-Europees beleid voert. Ze doelt daarbij niet alleen op de situatie in Oekraïne, maar ook op de Russische inmenging in Moldavië en Georgië. Merkel zegt dat Rusland daar problemen veroorzaakt omdat die landen vrijwillig een handelsovereenkomst met de EU hebben gesloten. Merkels voorgangers Schmid, Kohl en Schröder bepleiten een verzoenende houding tegenover Rusland. Maar Merkel kiest voor een harde lijn omdat Poetin in haar ogen echt te ver is gegaan. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in Syrië bestookt. Dat meldt de Syrische staatsomroep. Israëlische straaljagers zouden doelen hebben gebombardeerd bij de luchthaven van Damascus en bij de stad Dimas iets westelijker. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Israël heeft de afgelopen jaren wel vaker doelen in Syrië bestookt, maar heeft de aanvallen van vandaag niet bevestigd. In de Eredivisie hebben Vitesse en FC Twente gelijk gespeeld. In de Gelderdoom werd het 2-2. Vitesse stond bijna de hele helft met 10 man op het veld... nadat Davy Prupper een rode kaart had gekregen. De Arnhemmers hebben nu al zes wedstrijden op rij niet weten te winnen. Eerder vandaag won Herakles zijn uitwedstrijd tegen SC Utrecht met 4-2. SC Groningen speelde thuis 1-1 gelijk tegen Heerenveen. En Pex Wolle won op eigen veld met 3-1 van ADO Den Haag.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 Punt 9. Zie er I'll be all alone, it's just one of them. De lucht is te slecht en de USSSA, dat land bestaat niet heen. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nauw en de USSSZ dat wordt toch nooit meer waar